Uur. Clemens Peters met het NOS journaal. De grootste kraamzorgaanbieder in Nederland, Zorg in Nederland, heeft de verzekeraars opnieuw gevraagd om voorschotten om de lonen van het personeel van deze maand te kunnen betalen. Bij het bedrijf werken zo'n 1200 mensen. Het noodleidende bedrijf dat opereert onder de namen Zin Kraamzorg en Kraamvogel kreeg vorige week al voorschotten van de verzekeraars om de lonen voor januari te betalen. De problemen zouden zijn ontstaan onder de vorige eigenaar. Het kabinet blijft erbij dat er geen financiële vergoeding hoeft te komen voor de vuurwerkbranche. De regeringspartij VVD vindt juist dat ondernemers gecompenseerd moeten worden voor het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dat al dit jaar ingaat. In een Kamerdebat zei woordvoerder Yesil Gus dat het kabinet met de branche moet gaan praten over een vergoeding voor de resterende voorraden. Het kabinet blijft erbij dat het verbod tot het ondernemersrisico hoort. Voor het eerst heeft de rechtspopulistische partij AFD in Duitsland een beslissende rol gespeeld. Mede dankzij de AFD werd Thomas Kemmerich van de liberale FDP gekozen tot minister-president van deelstaat Turingen. De FDP kreeg bij de deelstaatverkiezingen maar 5% van de stemmen... maar levert nu toch de premier dankzij de steun van de CDU en de AFD. Tot nu toe weigerden andere partijen zich afhankelijk te maken van steun van de AFD. In Duitsland wordt daarom gesproken van een politieke aardbeving... In Istanbul is een Turks vliegtuig na een binnenlandse vlucht bij de landing van de baan geraakt en in stukken gebroken. Er zijn geen doden gevallen, wel raakten zeker 52 mensen gewond. De Boeing 737 van maatschappij Pegasus Airlines had 177 inzittenden en was afkomstig uit de stad Izmir. Het ongeluk gebeurde op de tweede luchthaven van Istanbul.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 Welkom dames en heren, blij dat u weer ingeschakeld heeft op ZFM op 106.9 FM... of kanaal 40 op Ziggo of natuurlijk via onze website www.zfmzandvoort.nl. Vandaag gaan we het gesprek aan over de Zandvoortse buurtgezingen. Uh, wat dat inhoudt krijgt u straks allemaal te horen. Tevens heb ik nog iets te zeggen over valse aannames... en natuurlijk hebben we weer ondersteunende muziek. Aangeschoven zoals altijd is mijn vaste sidekick van plusenbeetje.nl Marije Strogos, Welkom Marije. Dank je wel. En ook deze week heeft zij weer voor een zeer interessant onderwerp gezorgd. En daarbij natuurlijk ook een interessante gast. Esther Groenheide van buurtgezinnen.nl Welkom Esther. Dank je wel En natuurlijk kunt u weer meepraten met dit programma. Door te bellen met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of te mailen met uh, redactie.zfmzandvoort.nl Of stuur een berichtje via onze Facebookpagina uh, Zandvoort aan het uh, Woord. Hé, hey, zullen we wat leuks gaan doen? Kom je nog eens van je kamer af? Ik snap wel dat je kwaad bent, maar krijg ik nu voor altijd straf. Je hebt gelijk, we hebben er een puin op van gemaakt. Je moeder en ik, bij allebei. En ik ben de laatste vast van wie je dit wil horen Maar luister eens naar mij Niemand wil dit echt, neem dat maar aan Ik schaam me dat het zo moest gaan Maar terug willen naar Een begin. Je zegt niet waar je uithangt en vraag ik iets dan krijg ik weer een snauw. Ik snap wel dat je kwaad bent, maar het lukt me echt niet zonder jou. Dit is precies waar al die afscheidsliedjes over gaan. Soms zit er niks anders op dan uit elkaar. Maar, maar al zijn we vast de laatste, laatste van wie je dit gelooft, ook ieder lief. Het is niet is waar, niemand wil dit echt, want het bestaat Liefde die nooit overgaat, die niet versluit, er komt juist steeds meer bij Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Misschien heeft u het al gehoord... ...maar vandaag heeft premier Mark Rutte... ...en minister van Landbouw Carola Schouten... ...de gesprekken met de boeren vroegtijdig gestaakt. Na drie kwartier al liepen ze naar buiten. Dit kwam door de dreiging van de actiegroep Farmer Defence Force. Dit is dezelfde groep die door de hekken reed bij de markt in Leeuwarden... en um, um, zo mensen verwonden. En dezelfde groep die de deur van het provinciehuis in Groningen molesteerde. En hier zie je exact gebeuren wat we eigenlijk bij iedere minderheidsgroep zien gebeuren... die het nodig vindt om hun mening op tafel te gooien. Want waar zo goed als heel Nederland begrip had voor de boeren... bereid en bereid was om vele kilometers in de wielen te staan voor de acties... zijn ze nu weer, zijn ze nu weer opnieuw een grens overgegaan. Ja, maar dat is maar een kleine groep van alle boeren, zeggen mensen. Exact mijn punt. Want Farmers Defense Force gaat te ver. Ze zijn extreem, dus onder deze boeren, uh, boerenactievoerders zijn zij de extremisten. Een kleine groep die het verstiert voor de grote groep. Hé... Hey, Waar ken ik dat van? Echter hoor je direct op allerlei media bij deze groep mensen onderscheid maken. Nergens wordt gezegd alle boeren zijn extremisten. Nergens wordt direct gezegd dat er niet meer met de boeren gesproken zal worden. En nergens wordt gezegd dat alle boeren weg moeten. Waarom doen we dat dan wel bij andere bevolkingsgroepen? Vaak genoeg hoor je dat alle moslims weg zouden moeten, behalve dan de man van de Dunnerzaak, zaak, omdat die zo lekker is. Um, maar de rest zijn allemaal extremisten. Waarom zeggen we dat alle asielzoekers te lui zijn om te werken? En natuurlijk zal er best wel één asielzoeker zijn die te lui is om te werken... maar er zijn ook genoeg Nederlanders die ook te lui zijn om te werken. En waarom zijn alle Marokkanen criminelen... terwijl de top van de Nederlandse onderwereld... tot voor het, toch voor het grootste gedeelte uit blanke Nederlandse mannen bestaat? meten we niet met twee maten. Of vinden we dat het te dichtbij komt... en maken we daarom nu ineens wel onderscheid... tussen die kleine minderheid die zich niet weet te gedragen... en de overgrote meerderheid die dat wel doet? Die boer op zijn trekker is een heel Nederlands beeld. Vinden we het eng om bij iedere trekker die we zien te denken... dat is een extremist? Ik vind het goed van het kabinet dat ze direct het gesprek gestaakt hebben. Ik vind het goed dat er tegen extremisten wordt opgetreden. Maar ik vind het jammer dat het onderscheid wat we nu maken bij de boeren we niet maken... zodra het om andere bevolkingsgroepen of stromingen gaat. De devil is in de details. De nuance is belangrijk. Laten we die alsjeblieft nooit helemaal verliezen. Want die extremist met zijn trekker is een stuk gevaarlijker dan een mannekaan met een hoodie.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 Ja, welkom dames en heren bij Zandvoort aan het woord natuurlijk. En uh, we hebben het over buurtgezinnen.nl. Um, Esther, uh, nou moet ik goed einden. Groenheiden. Groenheide, sorry. Um, uh, zit hier aan tafel. Um, en zij komt daar sowieso over vertellen. En uh, nou, over gezinnen en gezinnen die het moeilijk hebben en dergelijke gaan we het hebben. Ook over Vooral Zandvoortse gezinnen, want jullie zitten in Zandvoort gevestigd, toch? Jazeker, sinds 1 januari zijn we ook in Zandvoort. Sinds, uh, deze 1 januari? Deze 1 januari, <laughs> zeker. En ik zag dat jullie uh, een jubileum uh, vieren dit jaar, want jullie bestaan dit jaar vijf jaar. Ja, dat, dat uh, klopt. Vijf ja. jaar geleden is het gestart in de gemeente Renen Een mm -hmm. kleine gemeente die het aandurfde om uh, met dit project te starten... En inmiddels gaat dit jaar al gemeente 60 tekenen... om uh, ook met buurtgezinnen aan de slag te gaan. En sinds 1 januari dus ook de gemeente Zandvoort. Uh, en uh, nou moet je natuurlijk even uitleggen... wat is en doet buurtgezinnen.nl, toch? Ja, ja. ja. nou, uh, heel kortweg gezegd... Uh, breng ik als coördinator zijnde een vraaggezin uh, in contact met een steungezin... Ja. En een vragenzin kan een gezin zijn die even in een kwetsbare situatie zit. Om wat voor reden dan ook. En die daar uh, hulp bij kan gebruiken in de vorm van een, nou ja, een warme plek voor de kinderen. De kinderen mm -hmm. staan altijd centraal. Voor ouders ook om uh, op adem te komen of uh, ook gewoon in praktische zin geholpen te worden. Dus dat kan nou ja, in allerlei verschillende vormen kan uh, die hulp plaatsvinden. Dat, uh, en uh, heb je veel mensen, uh, jij, ik snap dat je uh, wegens privacy redenen natuurlijk niet veel uh, in kan gaan op specifieke gevallen. Maar in het algemeen, in Zandvoort is er veel aanvraag uh, slash uh, nou, aanbod. Zijn, ja. Want het kan ook zijn dat er heel veel gezinnen zijn van nou, ik wil wel helpen. Ja, nou, we zijn nu ruim een maand van start. Dus ja. ik ben nu vooral heel erg bezig om mijn naamsbekendheid te genereren in Zandvoort. Dus van flyers rondbrengen bij de bibliotheek... tot de kinderopvangcentra, uh, huisartsen, pluspunt en dergelijke. Mm -hmm. uh, inmiddels hebben de eerste steungezinnen zich gemeld. Uh, ik heb van de week een intake gehad met een, uh, met een vraaggezin. En nu is het zaak om te kijken... Nou ja, hoe we zoveel mogelijk gezinnen natuurlijk in beeld kunnen krijgen... om ook zo'n goed mogelijke match te kunnen gaan maken. En, en wat... Uh, wat uh... Het maakt niet uit wat voor vraag uh, het is. Maar hoe is het dan ontstaan? Het, uh, het idee van uh, buurtgezinnen is dat de kinderen staan altijd centraal staan. Mm -hmm. En op het moment dat een kind opgroeit in een situatie die kwetsbaar kan zijn... dus dat kan zijn een zieke ouder of een uh, broer of zus met een beperking... Of um, gescheiden ouders. Of een burn-out. Nee, dat kan eigenlijk van alles aan ten grondslag liggen. Zeg maar. uh -huh. um, op het moment dat het voor de kinderen goed zou zijn... om ook even ergens anders te kunnen verblijven. En dat kan zijn een middagje spelen. Maar dat kan ook uit school gehaald worden door een andere ouder. Uh -huh. Daar even een, een glas limonade drinken. Misschien een spelletje spelen en dan weer thuis worden gebracht. Um, dus het is, het is eigenlijk heel breed. Eigenlijk ja. kan er van alles. Er is niets waarvan we zeggen... ja, maar zo'n soort vraag... dat past echt niet bij buurtgezinnen. Het idee nee. is ook dat... je kijkt om naar elkaar... zoals dat vroeger veel vanzelfsprekender was. Ja, dan kon je... als je even weg moest, kon je je buurven vragen... let jij even op mijn kip. Precies dat. dat uh, ja. Ja. ja, dat is inderdaad een heel stuk minder geworden. Ja, ja. Dat, uh, nou moet ik wel zeggen dat... Uh, uh, in mijn straat bijvoorbeeld wonen er vooral ouderen. Ja. Maar als je de straat over. Ja, dat is ook wel raar. Ja. Ja. Dan kom je bij mij bij de flat. Ja. En daar wonen ja, heel veel in. kinderen. Ja. Ja. Nou ja, en hoe mooi zou het bijvoorbeeld niet zijn... Hè, als je dan bij jou in de straat hè, het, uh, uh, uh, gezinnen hebt met kinderen... die misschien wel heel erg gebaat zouden zijn bij jou in de straat... waar dat oudere echtpaar woont. En die zeggen, oh, dat lijkt ons heerlijk... Ja, hè, ja, dat nou ja dat... jonge kinderen over de vloer. Of hè, wij missen eigenlijk onze eigen kleinkinderen. Of hebben die misschien wel niet. Mm -hmm. En hoe, hoe leuk zou het dan niet zijn als je die dan aan elkaar zou kunnen verbinden? Ja, maar moeten het uh, echt gezinnen zijn? Of mogen het ook? Want je hebt het nu over oudere buren die. Misschien geen kleinkinderen of kinderen meer over de vloer hebben? Ja, een steungezin kan ook een echt waar zijn. Okay. Hè? Okay. Dus zolang mensen maar wel de, de affiniteit hebben met kinderen. Hè? Maar goed, anders kies je er natuurlijk ook niet voor om uh, met deze doelgroep te gaan werken. Uh, maar het, uh, het idee is echt wel dat je uh, de, nou ja, eigenlijk een warme plek moet kunnen bieden voor kinderen. Dat is het idee. Nou, Zoals in de wijk zijn genoeg kinderen. Ja, dat weet ik. <laughs> dat klinkt een beetje als een, een van ga nou eens weg. Maar... Nee, maar. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, ik... Maar je ziet soms wel eens kindjes waarvan je denkt. Ja, dat snap ik. Soms zie ik als kindjes lopen en denk van, oh ja. ja. En, maar goed, waar, waar ga je dan heen? Ja. Waar, ja, waar moet je naartoe als je dat ziet? Uh, ja. Ja, ja. ja, je kan nergens heen in dat nee. opzicht, want je doorgaans het is niet ernstig genoeg om... de grote instanties te bellen. En, en kleine Kijk, dingen. Daar moeten mensen vaak zelf achteraan. Als ik een heel jong meisje... Dat ja, was bij ons in de flat. Een meisje die ochtends zo om half negen... Uh, tegen mij staat te vertellen. Dat, dat, ja, het is echt heel erg. Dat ze een vies hemd aan heeft wat nog nat is. En daar de jas maar overheen heeft. En... In de lift staat en maar zo naar school gaat uh, met een zak chips in de handen, denk ik. Mm. Ja. ja, maar ja, goed, je hoort ook nog steeds dat heel veel kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Hè? Ja. En dat dat zelfs uh, gebeurt bij um, gezinnen die wel het geld ervoor hebben. Dus het is niet altijd een armoede kwestie. Het is soms ook gewoon uh, te veel druk te, te druk of kinderen of ouders die te snel al weg zijn. Ja. Het kind moet alleen naar school. Oh ja. En wat ik me ook zou kunnen voorstellen... zo'n uh, zo meisje wat jij dan in de lift treft... Hè, dat het wellicht ook een mogelijkheid zou kunnen zijn... om aan moeder eens te vragen van goh, hoe gaat het met jou? En soms is dat best een drempel. Hè, want dat, dan, dat, het risico zit er natuurlijk ook in om te horen te krijgen... van joh, waar bemoei jij je mee... He, wat, wat wil je van mij? Maar dat is eigenlijk wel wat we met buurtgezin een beetje hopen. Geen bemoeizucht, maar wel omkijken naar elkaar. He, zonder dat het uh, opgelegd wordt of zonder dat het... Uh, Iets meer sociale bovenaf. controle zonder dat het... Nou ja, so sociale ik, ja, controle, dat klinkt dan weer vrij negatief. Ja, maar okay. wel een beetje omkijken naar elkaar. He, ja. Het is maar... natuurlijk redelijk individualistisch geworden de afgelopen jaren dat zou zo fijn zijn als er weer wat meer oog is voor elkaar. En toen we vorige week hadden we natuurlijk over uh, de verborgen armoede. Ja. Uh, de schaamte die daaraan hangt. Ja. Uh, is, is, is, zou dat ook niet hier een beetje bij spelen? Ja. Dat je heel vaak... Want je ziet niet wat er achter een voordeur gebeurt. Nee, dat klopt. En je ziet ook niet hoe iemand zich voelt. Ja. En dat... je kan aan iemand inderdaad vragen van hoe gaat het met je? Maar als ja. iemand tegen jou zegt, ja goed, dan kom je ook geen stap verder. Nee. En misschien voor die mensen is het juist wel heel moeilijk om hulp te vragen. Ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En dat betekent ook dat ik vooral heel erg zichtbaar wil zijn... en dat ik uh, op de markt te vinden ben of in de bibliotheek te vinden ben... maar ook op de scholen, op de peuterspeelzalen en noem maar op... dat het niet een drempel wordt om mij ook aan te schieten... en mij te vragen van, goh, mag ik eens met je uh, zitten? Kan buurtgezinnen ook iets voor mij betekenen? En ik denk dat dat ook echt wel de meerwaarde is, ook van buurtgezinnen... De vraag is altijd dat degene die buurtgezinnen coördineert... ook echt in de gemeente woont waar gewerkt wordt. Dus net ja. zoals in mijn geval, ik woon in Zandvoort. Je kunt mij op school vinden, op de markt, de bibliotheek, op straat. Eh, nou ja, maar hoe eh, weten mensen wie jij bent? Nou, ik, ik probeer eh, op dit moment heel veel op Facebook ook te plaatsen. Dus ook met het idee dat... Eh, nou ja, en, en ik vraag daarbij ook van deel dat ook zoveel mogelijk zodat het zo snel mogelijk wijd verspreid wordt. En uh, dat ook mensen die er nog nooit van gehoord hebben of mij niet kennen. Hè, dat ze dat wel ook weten. Um, wat ook het geval is, op alle flyers uh, staat ook mijn telefoonnummer. En um, naam en toenaam, Facebookpagina, Instagram uh, genoemd. Dus ik hoop ook dat uh, daarmee de drempel ja, wat lager wordt... En dat als men straks wat beter weet ook wie ik ben en wat buurtgezinnen is. Hè, maar ik hoop dat vanavond daar ook aan, uh, aan bijdraagt. Dat mensen mij, dat ze ook gewoon weten als ik in de rij sta bij de FOMAR. Dat ze me ook mogen aanschieten. Of als ik uh, op mijn fiets uh, uh, onderweg ben. En mensen hebben een vraag dat ze ook weten dat ze bij me terecht kunnen. En dat is ook het idee van buurtgezinnen zonder wacht. Uh, uh, uh, zonder lijsten, uh, zonder uh, uh, ingewikkelde aanvragen. Gewoon heel rechtstreeks direct benaderen. Mijn telefoonnummer staat erbij. En ik reageer ook gewoon binnen een dag. Maar ben je dan een onafhankelijke organisatie? Of werk je ook samen met het pluspunt sociaal werkteam? Ik werk in principe met alle organisaties samen. Waar ook kinderen in beeld zijn. Oké. Dus ook met pluspunten en het sociaal wijkteam... Het, het centrum voor jeugd en gezin... de scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang nou ja, enzovoort. Dus eigenlijk overal waar gezinnen in beeld zijn... waar, hè, waar kinderen bekend zijn... Uh, ja, daar ben ik ook om te laten weten wat we kunnen. Dat, uh, en uh, dan heb je... Uh, want op jullie website staan bijvoorbeeld drie praktijkvoorbeelden... van een uh, alleenstaande moeder... van een vluchtelingengezin en van een pubergezin... Uh, staat er op de website. Uh, maar zijn dat uh, gewoon willekeurige voorbeelden? Of is dat vooral de dingen waar je het meeste mee te maken hebt? Nou, het, het, er is een, een groter aandeel aan alleenstaande ouders die om hulp vragen. Daar is een, dat is een groter deel uh, van de ik mensen. die me ook heel die, goed uh, voorstellen sinds kort: die aankloppen. <lacht> ja, dat, ja, en er alleen voor staan, nou ja, dat, dat, dat vraagt natuurlijk ook nogal ja. wat. Um, maar natuurlijk hebben we ook uh, paren die uh, nou ja, om wat voor reden dan ook vastlopen. Hè, ik, uh, um, nou ja, bijvoorbeeld, mag ik het in, in een voorbeeld natuurlijk. Ja, um, een vader die bijvoorbeeld touw, thuis zit vanwege een burn-out op het werk. Moeder die onregelmatige diensten werkt en vervolgens zijn er twee pubers in het huishouden. De diensten van moeder kunnen niet altijd worden afgestemd op de tijden dat, uh, dat de pubers thuis zijn. En vader heeft op dit moment echt even genoeg aan zichzelf. Mm -hmm. Hoe fijn zou het niet zijn als die pubers uit school even elders terecht kunnen... om daar even een frisje te drinken, om even te vertellen hoe hun schuldig was. Misschien ja. zelfs nog op weg geholpen kunnen worden met huiswerk... Of dat ze daar nou echt geen zin in hebben. Een plek om even te kunnen chillen of uh, te kunnen gamen. Oh, uh -huh. En dan ook weer, uh, al dan niet voor na het eten, uh, weer richting huis gaan. Ja. Um, dus dat zijn ook voorbeelden. Hè? Dus het is niet uh, alleen maar de standaardvragen uh, die we kennen... van inderdaad een alleenstaande of mogelijk... Uh, uh, een, een, een, een statushouder, gezin. Of, hè. Dus het is meer dan dat. Meer dan dat, ja. ja dat, en uh, het grootste verschil is, neem ik aan met bijvoorbeeld BSO's, uh, dat je niet... Uh, dat je echt meer kijkt naar het welzijn van de kinderen? Of is het ook gewoon om het... Het hele gezin, uh, draait het ook meer om het hele gezin? Nou, het is uh, zowel om voor de kinderen een fijne plek te bieden... Ja. als wel dat ouders ontlast worden. En uh, nou, het kan zelfs zover gaan dat daarmee ook... Nou, je hulpverlening bijvoorbeeld voorkomen kan worden. Ja. He, dus, dus stel dat je al vrij snel uh, hulp kunt bieden en ouders hebben tijd om nou ja, op adem te komen... of met zichzelf aan de slag te gaan... of nou ja, we hebben wat er ook speelt op dat moment. Mm -hmm. um, dat, daarmee zou hulpverlening voorkomen kunnen worden. Dus je zit echt daar aan de voorkant, zeg maar. Maar we hebben ook vragen waarbij hulpverlening al in het gezin zit. Ja. Uh, en dan kan daarnaast ook buurtgezinnen staan... He, dus dan kan ook uh, de, he, de professionele hulpverlening gaat zeg maar met ouders aan de slag. Mm -hmm. En de kinderen kunnen op dat moment bijvoorbeeld in een steungezin verblijven. Ja, ja. Dat, uh, um, en uh, wie, hoe is het idee ontstaan om dit te doen? Wie is er ooit mee begonnen? Want er moet toch iemand gedacht hebben. Hé, laten we dit eens gaan doen. Ja, nou dat is inderdaad, dat, dat klopt. Oprichter Leontine Wibo heeft in uh, vijf jaar geleden de steungezinnen opgezet. En uh, zij is bij diverse gemeenten uh, aan gaan kloppen. En de wat grotere gemeentes, die, die wilden daar in de eerste instantie nog niet aan. En nou ja, toen heeft het de gemeente Renen een kleine, kleine gemeente, gezegd... oh, dat, dat, daar zijn we wel benieuwd naar. nou Inmiddels loopt het daar dus al vijf jaar. En uh, ja, verspreidt het zich inmiddels over heel Nederland. Ja, want jullie hebben inmiddels al bijna zestig gemeentes. Ja, dus, dus dat begint wel... Ja. Dus het heeft, nou ja, laat ik het zo zeggen... als er 60 gemeentes zijn die het zien zitten... dan wil dat zeggen dat het een, een, een, een uh, beproefd concept ja, is. Ja, absoluut. Uh, maar wat is er nou... Wat, dat is eigenlijk hetgene waar ik naar te zoeken ben. Wat is er nou zo anders aan de dingen die er al bestaan? Of die er al waren? Wat, wat, wat is, de ervaring, is de ervaring anders? Is de, want het is meer, je zegt meer... Nou ja, controle is niet het mooie woord, maar vanuit wat vroeger veel meer uh, gedaan werd. Ja. Maar wat bood dat meer dan nu bijvoorbeeld instanties en een BSO kan geven? Ja, nou ja een BSO is natuurlijk echt bedoeld als buitenschoolse opvang, hè? dus na school waarbij activiteiten worden aangeboden. En dat is natuurlijk een, be een betaalde tak, ja. zeg maar. Buurtgezinnen is kosteloos, dus daar zijn, is verder geen geld mee, uh, mee gemoeid. Het mm -hmm. wordt gefaciliteerd door, uh, door de gemeente. Um, en wat er anders aan is... is dat er echt één op één aandacht is voor een gezin. Ja. He, dus uh, als je een voorbeeld noemt zoals een BSO... dat is natuurlijk een plek waar kinderen naartoe kunnen... en in een groep opgevangen kunnen worden... waar dan activiteiten uh, ja. gebeuren... En bij buurtgezinnen gaat het echt om maatwerk. Dus je kunt ook niet zeggen... nu heb ik bijvoorbeeld een steungezin gesproken... en ik heb een vraaggezin gesproken. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee één op één iets heb opgelost. Nee. Ik moet natuurlijk echt ook gaan kijken van... oké, okay, en nee, wat, wat is precies de vraag? Maar ook... Voor persoonlijkheid neemt iemand mee. En in hoeverre past dat? Matcht dat ook met bijvoorbeeld een steungezin. Dus het is wat dat betreft echt maatwerk. Ja, dus en het is ook voor de kinderen ook veel meer één op één. Absoluut. Begeleidingsles, liefdesles, aandacht. Juist. Ja, Ja. kind staat centraal. En wat van abuusgezinnen denk ik wel heel goed is om te noemen is dat uh, op het moment dat een kind in een steungezin terechtkomt... of bij steunouders terechtkomen, mm -hmm. dan is dat ook zo normaal mogelijk. Dus we zeggen ook, uh, je hoeft heus niet een dag in de week vrij af te nemen... om steunouder te kunnen zijn een kind komt bij jou in het gezin of hè, in, het, in, in je huishouden meedraaien. Ja. Dus als jij van plan bent om op woensdagmiddag naar de markt te gaan... en aansluitend naar de bibliotheek, want daar moest je ook nog even langs, dan is ook het idee dat hè, het, het, kind het, meegaat, het kind meegaat... Ja. en zo normaal mogelijk ook meedraait in je eigen gezin. En dat is denk ik ook het mooie... als je het vergelijkt met soortig vrijwilligerswerk... waarbij je toch hè, uren vrij moet maken... Om ergens naartoe te gaan, om vervolgens daar je dienst te verlenen. Mm -hmm. uh, dan is dit eigenlijk veel meer: je draait je eigen programma en daar loopt een kind in mee. Ja. En uh, nou ja, we zeggen ook: zo gewoon mogelijk je dag draaien. Mm -hmm. Maar dat maakt eigenlijk al heel veel verschil. Zowel voor het kind, die daar heel fijn in wordt opgevangen. Als voor de ouders, die daarmee ook even lucht hebben. Ja. Ik lees op jullie website bijvoorbeeld een, uh, een voorbeeld van een jonge moeder met twee kleine kinderen... Uh, alleenstaande jonge moeder... waarbij de jongste een huilbaby is... en die dan hulp krijgt van een andere moeder... om haar te ondersteunen in de opvoeding. Ja. Dus dan, dan werk je ook met ervaringsdeskundigen daarin. Uh... Nou, in dit geval is de, de moeder die de steun verleent... dan de ervaringsdeskundige. Ja, en ik denk ook dat op het moment dat je zelf bekend bent... Hè, stel dat je zelf inderdaad die huilbaby hebt gehad... Hoe mooi is het niet om ook die, uh, die kennis die je daar dan uh, in hebt... om die ook door te geven. Ik denk yes. dat dat ook echt een meerwaarde is. Alleen staan de moeders die, waar het water aan de lippen staat... onder welke omstandigheden ook hè, dat gebeurd is... die kunnen dus gewoon aankloppen. En ja. daar kan dus ook een soort van begeleiding... Uh, slash hulp bij komen vanuit gezinnen die misschien hetzelfde hebben ervaren. Ja, ja absoluut, ja. Kijk, en het ene, de ene, het ene steungezin zegt... oh, maar wij vinden het echt leuk. Puur vanwege het kind wat dan bij ons komt spelen. Hè? Misschien ook wel een speelmaatje voor de andere kinderen in het gezin. En de andere steungezinnen die zeggen juist weer... Van, ja, maar ik kan ook heel goed een luisterend oor bieden... voor die moeder die dat even nodig heeft. Of die vader die, die even zijn verhaal kwijt wil. Dus het is, het, ja, het is wat dat betreft... ik noemde het net al even, het is echt maatwerk. Hè, omdat je kijkt. Um, is het, uh, nou ja, wat, wat speelt er? Wat is er nodig? Ja. Ja, nou, Dames en heren, uh, mocht u vragen hebben... of uh, natuurlijk uh, iets wil zeggen... of dergelijke, bel dan met 023-573-0393. Of uh, reageer via onze mail... redactie.zfmzandvoort.nl Of natuurlijk via onze Facebookpagina... Zandvoort aan het woord.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 Someone so different is a soul like me That you've known me Somehow life is just too short For us to never be in touch Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much Oh, even though I don't always show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 Uh, wacht even, ik hoor mezelf helemaal Ja, nou hoor ik mezelf weer. Um, we zijn uh, terug uh, met Zandvoort aan het woord en we hebben het nog steeds over buurtgezinnen.nl en wat voor hulpmensen. We hebben net besloten uh, tijdens de muziek dat ik uh, me op ga geven voor uh, buurtgezinnen.nl. Nee, uh, we hebben besloten dat de vraag er is of er in Zandvoort nog meer alleenstaande vaders zijn ja, die de is, zorg uh, voor hun kinderen hebben. Ja. Uh, Fulltime. Full of tenminste, nou ja, in ieder geval, ja, volledig vader zijn. Dus eigenlijk een ouder gezin zijn. En dan een liefst een vader. Uh, die alleen ouder ja, gezin is. Ja, maar nu klinkt Want... het net, maar moeders hebben we genoeg. Alleen nee. zijn de moeders <laughs> genoeg. Nee, zo bedoel ik het niet. Kijk, een moederservaring heb ik. Uh, tuurlijk heb je er wat aan. Ik, beste luisteraars, ik ben sinds kort volledig alleenstaande uh, vader. Dus uh, alleen ouder, één ouder gezin geworden. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen. Um, dat vergt meer um, aanpassingen aan je leven dan dat je verwacht. Um, en je mag tevoren. best zeggen dat het zwaar en is. En het is zwaar. Uh, het is echt zwaar, want je komt eigenlijk um, niet meer aan jezelf toe. Gewoon een heel simpel feit. Uh, mensen weten dat ik een podcast heb. Nou, waar blijft die volgende aflevering ja, nog? dat vroeg ik me toevallig <laughs> af, want jij zei vorige week nog... Hij komt eraan, maar hij kwam er niet aan. Nee, ik en ben wel aan het opnemen. Ik ben aan het opnemen, ik ben aan het opnemen. Maar ook zoiets, bijvoorbeeld het opnemen van de podcast... dat moet nu in stapjes, omdat ik gewoon veel minder tijd... minder ruimte heb om dat even te doen. Ja, en om s'avonds avonds om twee uur s'nachts... nog even in die microfoon te staan schreeuwen... terwijl mijn buurman uh, uh, me ook direct kan horen... dat lijkt me niet zo handig. Dus uh, uh, of mensen moeten me geluidsstudio gaan sponsoren... dan uh, kan dat wel. Maar goed, het gaat er meer om... ik ben alleenstaande vader geworden... of tenminste een ouder gezin geworden. En het valt me best zwaar. Daarnaast zit ik natuurlijk, dat besef ik me ook, in het oude ritme is, moet ik overgaan in het nieuwe ritme. Het nieuwe ritme is net. Dat is zo, elke ritmeverandering heeft sowieso bijna ieder mens al last van. Maar het is ook dat er altijd wat in je huis te doen is. Eh, dus ik snap heel goed dat oude gezinnen het zwaar hebben. Daarnaast heb ik schulden. Dus uh, dat weten de mensen van de, weet uh, het, uh, De meeste vaste luisteraars ook wel. Langzamerhand, volgens mij. En de mensen die naar nou je podcast luisteren ook. Ook, ja, want hij heet De Schuldenaar. Uh, maar goed, uh, het, gaat er, het gaat er meer om dat ik begrijp heel goed dat mensen de vraag hebben. Want ik heb zelf de vraag. Dat, uh, maar wat is, de, wat is het belangrijkste waar jij nu tegenaan loopt, waarvan andere vaders misschien ook zeggen: Oh ja, wacht, dat heb ik ook? Um, je zei al vorige keer had je het over werk, dat, het, dat je niet uh, zo makkelijk vrij krijgt nee, als moeder. Nou ja, uh, een moeder. Een, letterlijk gebeurde op mijn werk. Uh, wat ik, uh, letterlijk gebeurde dat mijn vrouwelijke collega, haar kind was ziek. Die mocht direct naar huis. Er um, was geen enkel probleem. Um, werd eigenlijk gewoon gezegd: Ja, tuurlijk, tuurlijk moet je je kind ophalen. Want er wordt vanuit gegaan dat die moeder. de enige is die dat op dat moment kan doen. Um, mijn kind was ziek. Um, en um, ik kreeg letterlijk te horen. Uh, nou, kan je moeder niet oppassen? Of kan je vriendin niet oppassen? Nou heb ik niet echt een vriendin. Ik heb een latrelatie. We wonen niet samen. We wonen. wonen. wel wat? een vriendin. Oké, okay, ik heb een vriendin, maar we wonen niet samen. Zij is ook alleenstaande ouder. Zij kan niet zomaar mijn kind uit school gaan halen. et cetera. Dat, dat ligt allemaal wat ingewikkeld. Dus ik sta er alleen voor. Maar ik krijg geen vrijheid. Ik moet van alles in bochten wringen om... Uh, of er wordt letterlijk tegengezegd... kan je moeder dan niet vrij nemen? Dus wordt er van uitgegaan dat de vrouw... die nog een enigszins iets in mijn leven betekent... Uh, wat betreft de oppassen en op uh, mij steunen... dat die maar vrij kan nemen van haar werk. Terwijl... Ja, ik, daar loop ik bijvoorbeeld tegenaan. En ik loop er tegenaan dat... Uh, de ervaring. Uh, mannen die hebben sneller het gevoel dat ze niet mogen zeggen dat ze het zwaar vinden. Je merkt het net ook aan mij. Het is niet het eerste woord wat ik kies. Maar het is wel zwaar. Ik denk en, dat ieder één gezin dat toch heeft. Ja, Ongeachtig maar om daarover te praten. Om te zeggen dat het zwaar is. Dat je het moeilijk hebt. Ik denk dat dat vrouwen sowieso makkelijker afgaan. Daar zijn mannen, vrouwen een stuk makkelijker mee. Ja. Dat, uh, of in ieder geval ook onderling. Dat denk ik ook. Dat denk en dat ik hebben ook. mannen, minstens. Ik, ja. ik kan niet, hier bij de radio heb ik meerdere mannelijke vrienden. Uh, programmaleiders uh, mede. Nou, daar praat ik veel mee, die weten ook van mijn situatie. Maar de ene is al 65. Uh, uh, kinderen zijn al lang het huis uit, et cetera. En de andere die heeft geen kinderen. Dat. Uh, maar ook een andere man die ik tegenkom... die kan daar niet, over, niet direct over meepraten. Iedere vader heeft zorgen om zijn kinderen. Maar als jij niet alleenstaand bent... dan is dat niet hetzelfde. Nee. Maar ik als man zal minder snel... een vrouw aan, zijn, aan de versie trekken. Maar ik denk dat er echt wel mannen in Zandvoort zijn... zoals jij... Mm -hmm. die, volledig... die volledig voor hun kinderen zorgen... Nou, hierbij de oproep. <laughs> uh, maar of je mag me, moet mij wegens dit radioprogramma helemaal niet mogen. Prima, dan is het ook geklik. Sinds bepaalde uitzending niet. De oproep van mijzelf uh, mij is in, in, in ieder geval dat ik eigenlijk... Nou ja, al is het maar gewoon een gesprek uh, een keer. Over dingen die ik zwaar vind en, en hoe uh, ervaringen delen even. Uh, het hoeft niet eens vaak te zijn, maar gewoon al is het maar een keer. Want nu merk ik dat er toch wel heel veel is wat op me afkomt. Uh, daarbij zit ik er nog eens mee... dat bijvoorbeeld alles omgezet moet worden. De kinderbijslag. De, en instanties. We hadden al een hekel aan instanties. Toch Marij? Maar uh. deze instanties. SVB doet er nou al vanaf 29 november over... Om de kinderbijslag op mijn naam te krijgen. Komt daar een podcast over? Ja, dat zit ook in de podcast. <laughs> Is dat weer een uh, mooi onderwerp voor een podcast? Maar, nee, dat komt in ieder geval er. Het komt langs en het komt later nog wel een keer langs. Want ik, ik vind het schandalig dat het zo lang doet. Maar kinderbijslag zorgt ervoor dat je kindertoeslag. Uh, ik denk, jij bent echt niet de enige die daar tegenaan loopt, denk ik. De, ik kijk even opzij, maar... Nee, dat, dat, <laughs> dat lijkt mij ook. Dus ik nee, denk maar dat, moeders lopen ja, <laughs> daar dus nooit tegenaan. Dus... Want kinderbijslag wordt altijd op de naam van de vrouw ja, gezet. dat is... Maar daarom hartstikke goed dat jij het nu aanswingelt op ja. deze manier. Dus mm -hmm. zeker ook luisteraars dat die <laughs> zich massaal gaan melden <laughs> ja. uh, om daarover mee te praten. Mm -hmm. En um, ja, ik denk dat het een hele mooie ingang is die jij nu geeft om je nou ja, zo open ook je verhaal te vertellen. En dat mm -hmm. dat eigenlijk veel... ...normaler moet worden dat dat ook gebeurt. Ja. Want je zal vast niet de enige zijn die daartegen aanloopt. Nee, dat denk ik ook niet. Dat, uh, uh, ik ga nu even een berichtje sturen naar iemand... ...om te kijken of zij misschien iemand kent. Oké, okay. ja. <laughs> dankjewel. Marijn. Ik word hier gewoon live geholpen <laughs> op de radio. Maar goed, het, uh, het, het gaat mij er meer om. Uh, niet alleen om mez uh, voor mezelf. Tuurlijk, Ik ben een mooi voorbeeld, maar daar kiest... Luisteraars, hij kiest dus letterlijk mij uit. Want als ik ben de inspiratiebron om de mensen uit te nodigen. Nee, nee, nee niet altijd. Ik haal, ik haal uit heel veel dingen inspiratie. Hmm. Alleen soms zijn er onderwerpen of zie ik iets voorbij komen. En dan denk ik, ten eerste vind ik het interessant. Ja. Um, ik had buurtgezinnen al een paar keer voorbij zien komen. Dat vind ik dan interessant. Maar soms denk ik ook van, hey, wacht, misschien kunnen we er wat mee om Bastiaan te helpen. Oh, het is niet zo dat ik het speciaal voor jou dat uit doet, nee, maar... Ik moet wel eens wat over ouderen gaan hebben. Dan kies ik het niet speciaal voor jou uit, maar... Nee, maar dat is voor jezelf, toch? Ja, en bedankt, die touché. Nee, maar ik denk dat soms... Um, het soms heel moeilijk is. Ook misschien omdat je tegen dingen aanloopt... en dan door de boom het bos niet meer ziet. Mm -hmm. Ik denk dat dat bij meerdere mensen zal zijn. Ja. Um, hoe mooi is het als dat we je vorige week ook gewoon konden helpen. En, ja, ja, het uh, was met Prakkie. Uh, yeah, dat, yeah. Uh, en ik, ik sta er ook volledig achter. Uh, bovendien ben ik zelf een verkondiger. Ik bedoel, ik ben zo open over mijn situatie, zowel nu met mijn kind als met mijn schulden, puur omdat ik vind dat het opengebroken moet worden. Yeah. Volgende keer als de voedselbank bij de Albert Heijn staat voor kaas, boter, eieren, dan koop ik het. Maar dan geef ik het aan jou. Ja, dank je. Ja. Dat zou ook heel fijn zijn. Ja. Uh... Nou, ja, bedoel... nou ja, laat ik zo zeggen. Ik krijg nooit, omdat ik op de woensdag zit, zijn, is er nooit kaas. Want die is altijd op dinsdag al op. <lacht> Bij de voedselbank. Oh maar goed, dat is een ander verhaal. Um, het gaat bijna meer om dat... Kijk, ik ben zelf open. Uh, luisteraars weten het ook van me. Ik ben altijd open geweest in, de, in, de radio, in het radioprogramma. ik ben er ook zo als persoon. Maar ik vind ook dat er iets doorbroken moet worden. Nu met, ik, dit is het tweede punt waar ik echt van vind van... Joh, hier, je moet iets aan gedaan worden, want alleenstaande vaders, je hoort er niks over. Maar ook op internet, je kan zo weinig vinden. Ja. Dat, uh, uh, en inderdaad, buurtgezinnen zou voor mij een, een, een. Ja, het zou misschien wel een goede oplossing kunnen zijn. Ja. Beter omdat mijn zoon ook nog eens een keer een, een behoorlijk rugzakje heeft gekregen. Ja. Uh, dat ga ik dan niet allemaal uit de doeken doen, want dat betreft mijn zoon. Maar het gaat er meer om dat uh, kinderen met een rugzakje... die hebben toch net iets anders nodig. Als, ja. Want daarom kwam ik ook zo op die... waarom is het anders als de BSO en zo. Uh, mijn kind, ik, ik, hij wil niet naar de BSO, maar hij is ook... Ik denk niet dat hij zich daar heel gelukkig zal gaan nee. voelen. Dat, uh, ik denk eerder dat het een straf wordt als dat hij... Uh, uh, ...dan maar een paar uur alleen thuis zou moeten zitten. Dat vindt hij minder erg als dan, dan de, uh, de, uh, elke week naar die BSO. Dus... Hoe fijn zou het dan zijn als hij ergens terecht zou kunnen... Ja. Waarvan men, eh, ...waar men weet wat hij nodig heeft... Mm -hmm. ...rekening kan houden hè, met hoe hij in elkaar steekt wat ja. hij nodig heeft... ...en daar dus ook heel bewust voor kiezen. Ja, ja. He, want op het moment dat een steungezin zich meldt bij buurtgezinnen, hmm. gaan we ook kijken van joh, en welke wensen hebben jullie daar dan in? Ja, He, dus het is ook echt wel bedoeld dat het voor een steungezin ook iets moet opleveren. Leveren, ja. ja, ja. Dus eigenlijk help je gezinnen aan twee kanten. Zeker. Het enige gezin met een, nou ja, desnoods gewoon een, een, een, een, een, een, dat ze nog een bepaalde zorg willen geven, of het ja. speelkameraadje, net wat je zegt voor je eigen kind. Uh, uh, als ik thuis zou zijn, uh, uh, uh, hoe je het doorgaans thuis zou zitten, dan zou ik misschien daar juist om vragen. Uh, ja. Zelf voor opgeven. Aangezien een speelkameraadje nooit, nooit weg is, dan heb je, kan je ook eens een keer gewoon strijken. <kijkt> daar kom je dus echt nooit meer naartoe. Gewoon niet strijken, gewoon prioriteit blijven. Strijken. Als ik een die moet ik dan strijken? Nee, maar ik bedoel, ik geef mij als voorbeeld: mijn was is wel een probleem. Ja. Uh, Eén, je hebt twee keer zoveel. En twee, overdag kan ik niet wassen. En s'avonds moet ik... Ja, één was kan ik draaien. En that's it. Ja. Dus het En ik snap dat elk gezin dat heeft... Dames en heren, ik begrijp heel goed. Elk gezin heeft zijn beslommeringen. En, en het is gedoe. Zeker gezin met kinderen. Het is niet makkelijk. Uh, maar als je het opeens echt alleen moet doen... merk ik toch dat het nog net, net even zwaarder is geworden. Want ja. dat... Uh, um, ja, het is zwaar. Nou ja, dat en als, voor je kind als daar niet een zeg maar, redelijk standaard oplossing... Uh -huh. bijvoorbeeld als een BSO geschikt voor is... Ja. Hè, dan wordt dat ook echt een ander verhaal. Ja, en dan kom je dus bij oppassen uit. Want dat is het enige wat je dan zelf een beetje min of meer kan regelen. Ja. Uh, doorgaans. Even buurtgezinnen, dat wist ik nog niet van. Dus uh, even buurtgezinnen daar later. Maar in principe oppas, dat is een... Maar dat kost een klauwgeld. Ja. En daar krijg je dus geen, nee. uh, hoe heet het, uh, uh, tegemoetkoming in de. Ook niet voor uh, een gastgezin? Uh, alleen als het bepaald herkend is en ook maar voor een gedeelte, geloof ik. Uh, Gasthouders, ja. En ik denk ook bijna, als ik jou zo beluister, hè, dat je echt ook op zoek bent naar een plek waar ook je kind goed gezien wordt. Ja. He, het, en het waar... mag wel met een ander kind hoor. Dat, dat ja. is niet zo dat hij uh, niet met een ander kind wil spelen. want Hij, ja. vindt, hij, heeft, hij neemt ook wel eens zelf een, uh, nu al een vriendje van school uh, mee. Dus hij heeft binnen twee weken heeft hij al een vriendje gemaakt. En die is ook bij mij thuis al ja. geweest. Dus dat is snel. Ja, hij reageert goed. Hij reageert ja. heel goed. Hij voelt zich ja, heel ja, goed thuis nu. Maar ook qua sociale vaardigheden, sociale interacties... is dat natuurlijk hartstikke mooi. Daarom. Ja, als... Dus ik heb in dat opzicht wel zoiets van... Ja. Uh, dat, dat mag. Uh, dat is prima. Uh, maar ja, en het drukte om hem heen met al die kinderen... Ja, dat gaat er nee. niet worden. Nee. Dat, uh, dat weet ik nou al. Ja. Uh, en ik denk dat er gerust wel meer kinderen zijn... die of dat soort problematiek hebben. Of bijvoorbeeld juist andere problematiek. Ja. Maar dan wordt die drukte snel te veel. Ja. Dat, uh... Nou ja, en dat is denk ik ook zaak om dan goed te kijken. Van, wat, wat heeft een kind dan nodig? Mm -hmm. En als daarnaast dan ook nog eens een keer betekent. dat jij als vader zijnde. Hè, je verhaal kwijt kan, steun ervaart. Mm -hmm. nou ja, dat is echt een mooie meerwaarde. Ja, vind en ik denk ik. een beetje ontzorgen. Ja. Nou ja, dat is wel zo. Want er zijn wel momenten dat je. Nou ja, volgens mij heeft elke ouder het gevoel, uh, ik weet niet of jij zelf kinderen hebt. Esther? Jazeker. Nou, dan zal, het, dan zal je het gevoel wel kennen dat je niet altijd het even zeker weet of je nou wel zo'n goede moeder bent. Zeker. Ik heb het heel vaak dat ik niet altijd weet of ik nou zo'n goede vader ben. Ja. Uh, ga je nu zeggen of je goede moeder bent? Nee. <lacht> ik weet wel wat ik ben, maar. Nee. <lacht> nee, niet. Maar het gaat er meer om, dat, dat, dat, dat gevoel en die onzekerheid heb je altijd. Um, ik merk alleen door een schuldgevoel wat erbij zit. Uh, eerst was dat schuldgevoel gewoon van over de scheiding en wat dan ook. Maar dat is al heel lang geleden. Maar nu is het meer het schuldgevoel dat ik er niet altijd voor hem kan zijn. Omdat ja, er moet ook gewerkt worden, want anders heb ik geen inkomen. Dat, uh, en dat gevoel uh, maakt het, het gevoel dat je tekortkomt mm. nog groter. Ja. Um, ik snap nou, het voorbeeld dat je gaf, dat die man zelf uh, in een burn-out zit... Uh, Zo'n moeder met die wissel. Je moeder zal dat waarschijnlijk ook zeggen ervaren. Waarschijnlijk zelfs die vader. Ja. Dat hij het gevoel heeft dat hij tekort komt. Zeker. Dat, uh, en als dat zo dergelijke mensen geholpen kunnen worden, is het natuurlijk ja. mooi. Omdat het. Is dit ook niet laagdrempeliger eigenlijk? Nou ja, dat, dat hopen wij natuurlijk wel heel ja. erg. Hè? En dat is wel. Um, nee, ik noemde het net al, ik vind het echt ook bijzonder dat jij nu zo persoonlijk je verhaal vertelt. Mm -hmm. Want dat merk je wel nog. Dat er zit ook wel enige schaamte. Hè? Om te moeten zeggen. van ik, ik kan het eigenlijk niet alleen. Of ik heb eigenlijk mm hulp -hmm. nodig. Um, volgens mij doen we dat als ouder allemaal ervaren. Ja. Uh, in meer of mindere mate. Hè? En mm -hmm. dat kan in een periode meer zijn. Dan, dan de andere periode het geval is. Maar ik denk dat we dat allemaal als ouder zijnde hebben. En we willen allemaal het beste voor ons kind. En tuurlijk heb je daar ook zo je twijfels over. Doe ik het allemaal wel goed genoeg? Mm -hmm. En um, ik hoop ook zo, waardoor ik net ook noemde. Van ik hoop ook dat mensen mij ook aanspreken als ik over de markt loop, of door het dorp fiets, of we in de rij sta bij de Foma. Um, dat die schaamte er ook een beetje afgaat. Ja, ja. En dat mensen ook durven aan te geven, durven te zeggen van goh. Ik zou daar best mee geholpen zijn. Ja. Zonder dat je helemaal met je billen bloot hoeft. Of te moeten <laughs> zeggen dat je het echt allemaal niet aan kan. Mm. Uh, maar er is echt niks mis mee om te zeggen. Ik kan best wat hulp gebruiken. Maar is dat dan weer hetzelfde gevoel als. Uh, en dan moeten we daarna echt wel naar het nieuws. Uh, uh, uh, uh, dat uh, als met bijvoorbeeld met schulden. Dat je het gevoel van falen. Dat ouders hetzelfde. Ja, ik dat denk... ze het gevoel hebben dat ze falen als op het moment dat ze hulp gaan vragen? Ja, ik denk dat het falen meespeelt. Maar ook wat gaan anderen daar wel niet van vinden? Oh, en ja. in een dorp is dat denk ik wel nog meer... dan dat dat in een stad het geval is. Ja. En nou ja, in Zandvoort... nou ja, je ja. <laughs> kent elkaar bijna allemaal. Oh. Mm -hmm. Dus daar, dat speelt zeker mee. Ja. En daar, ja, dat, is, dat is echt maar wel mijn wens... dat ik hoop dat we ook allemaal wat toleranter naar elkaar toe zijn. Mm -hmm. En ik geloof ook heus met de steungezinnen die zich nu al melden... Ik geloof ook heus dat daar heel veel steungezinnen Zinnen. hier in Zandvoort zijn. Ja. Minstens zoveel vragenzinnen. Mm -hmm. En nou, hopelijk gaan Wat die dat. Dan. Ja, ja, dat zou helemaal zijn. Ja. Uh, dames en heren, we zijn er natuurlijk zometeen na het nieuws gewoon weer. En dan praten we gewoon nog verder over buurtgezinnen en de problematiek rondom uh, gezinnen en dergelijke. Niet alleen mij. Wil je nou mee praten, dan kunt u natuurlijk uh, reageren op de bekende wegen. Ik zal na de reclame en het nieuws uh, ook weer die bekende wegen noemen. Uh, tot zometeen.